Wij beginnen aan onze derde les toegeweid aan het feest Shavuot, het weekendfeest. Pagina nun Gimel, 153, de regel 4. wij staan nog steeds behandelen het artikel, aangeleken balad de Torah magie voor de voorbereiding voor het ontvangen van de Torah. wat is dat Reik of vier. Zal ik gaan naar hij, Schejetzer leva dam hura. Ajaat zarik. Lig jod. Ale viridot. Klomar. Shabazman, Scheit haltala wode. lacha chayot. Aval. חיוות, אבל זה בידך שפלה על ההדרה הנחונה. היא תצריח להקוד את כל החי כל מה שילקחתי ציפן את החיות. Schei tal kha bavoda. Omisham, jaradata shuv lematsav shelhasiflut. Acht. Mishum sheshil kha ra. Schei huw. Jetser hara. Ve azia Barati jetser hara. Neechan barati Torah tavlin. Awal miterem, še jeslo jeser hara, zehu margish et anetsichu tin anechitsut še או משום זה רק לאחר שהשם גילה את הסוד שיצר לב אלף האדם הורה אז אפשר להיות נתינת התורה כי אין אור בלי חילים ורק תוואל במקום שיש צורך Sham Zoe, Sham Yeholim, Latet, Lo, Ma, Shinahutslo. fir. Shahakavana hid that the bedoeling is, is <speaking in foreign language> the Zinnerfan is, Shemiterem Shigilashem, that Alphorens, the Schepper, and Hulde. Dat de neiging van het hart van de mens slecht is. Hayat Sarich 5 Leg erjot El Jot diende te zijn opstegingen en afdalingen, ups en downs. Klamaak, dat wil zeggen, Shabazzman, Shait Gantala, dat in de tijd, wanneer jij begon. Met het werken, geestelijke werk, had jij wel zin daarin, inspiratie, levenskracht? maar opdat jij zou gaan op de juiste weg, hij tatsarik, lehakot het kolachai. Was het uh, was het nodig om alles, om uh, te slaan alles kapot water wat wat leefde. Zo so was het um, in de Torah staat um, over de generatie van de, de zondvloed Klomaar, dat wil zeggen dat wil zeggen dat ik heb ik de schepper zegt de schepper is aan het woord dat ik heb weggenomen van jou de levenskracht zo heet alle geboden die jij had in het geestelijke werk, als vooruitgang, om jou te helpen natuurlijk, dat is mijn toevoeging voor hem. O misha, jij raadt haar, en van daar, van daar, dalde jij weer af naar de toestand van naar de lage toestand. Maar soms, als je slecht raast, is het geen cera. Mens omdat omdat je het als kwaad vindt, dat dat het dat het slechte dat het een slechte beginsel is. We als je kooliet kijkt en dan kan het in vervulling komen wat staat in de, in de vers. Barati Jezerara, ik schiep het slechte beginsel. Negen Barati Torata ik schiep ook de Torah als medicijn. Aweil met term Shriesch je lo Jezerara maar alvorens hij. Hey, dat slechte beginsel heeft. Hoe magisch het aan het Torah hij voelt de mens dus hij voelt de noodzaak van de Torah om zich en van daar raak leachar. En van daar dat pas nadat de schepper onthulde hem het geheim dat, dat, dat de neiging van het hart, elf van de mens, is slecht, ura als de Charlie Jot dan kan dat kan zijn. Net in natte het geven van Torah. Kie een oor, vlie, klie, want er is geen licht zonder zonder kieling. Rak 12, bamakom, shejes, zorg, en alleen slechts in de plaats waar er waar een behoefte is. Daar kan men hem, daar kunnen zij hem geven wat het voor hem nodig is. Met andere woorden, wanneer de mens begint aan zichzelf te werken, dat is van mij, even toevoeging. Wanneer de mens begint aan zichzelf te werken, dan voelt hij dat echt evenredig naar, naar de mate van zijn inzet, Insparing, voelt hij ook resultaten, hij gaat vooruit, hij is enthousiast, hij, het, geeft hem, het geeft hem brandstof, van binnen, hij voelt dat le de levenskracht in het Torah, waarom, omdat, ja, het is nog eens nog rauw. hij heeft nog veel, het leer, hij leert ook Torah, maar hij heeft nog veel voor zichzelf, een beetje voor zichzelf, geniet ervan, etc., etcetera, etcetera. Maar er komt een moment wanneer men hem van boven een geschenk geeft. Wanneer hij uh, komt, waardoor hij tot Akaratara komt, tot het bewustzijn van het, van de, van het kwaad van zijn eigen kwaad komt. En dan valt hij als het ware in een lagere toestand. En dan is hij dan bereid, om dat, op dat moment, dan heb je dan, en dat werd, wordt voor hem ook van boven geregeld. Om hem, en dat is dan ook een acte van liefde, van boven omdat daardoor wordt, wordt bij hem, worden bij hem kilim uh, opgebouwd, als het ware. Kilim zijn waarnemingsorganen, om daarin ook het licht vervolgens te kunnen ontvangen. We wow. uh, wij gaan verder. Dertien. Ulam gam la ze, lo, shi adam ura, ze, chen nikra or, fiertin, hainu milui, ve ein miluy vli chisaron, punt lachen, ein ha'adam adam ya Le shashem jigale lo Ed hara meterem shesh lo tzorch laze. Kiyesh klal. Scheender ko shel Adam Lasot Zestin zestien. Piula shelo letzorch. We Hakados borruhu lo osse shumpula shelo letsor. Derti Ulam gam la se shamigale lochieter lefadam echter ook Fordat dat de schepper hem. Zou onthullen dat de neiging van het hart van de mens slecht is, ze geen ikra raoor dat is wel dat heet wel licht. 14. Haino Miloei, dat wil zeggen, vulling, waar een Miloei vlieg is en er is geen vulling zonder gebrek. Te kort, Punt. Lachen een et Ara, Vandaar dat de mens kan niet waardig zijn. Het kan niet waardig worden omdat de schepper hem het kwaad, het kwaade zou onthullen. Vijftien, na nee, de koma. Mij teremt dat je sleut zorgvuldig alvorens hij daar behoefte aan zou hebben. Je is van want bestaande principes, in principe, daar kooseladam dat het niet in de in dat het niet in de aard van de mens is om om een daad te verrichten, handeling te verrichten, shallow zorg zonder behoefte. We hoor ze kennen en destiner de heilige gezegend is hij, la osser shumpula pula, zorg doet geen, absoluut geen daad zonder, zonder nood, zonder behoefte of zonder uh, noodzakelijkheid. Zij vinden. Olfizé me ei fo ha adam jachol lekabel tzorech laze. je lo et has achtin hanal. Lachen. Zarihadam. Lehathil. Baboda. Uladat. Shahamekabel. Shelo. Hura. shilo, Nijntien. We huutsarih livroch. Mishlikato. We hoi mashe huose. Hebbatura. Ween. בתפילה או תווינטח שעוסק במצוות הוא צריך להשתדל שכל אלו הפעולות יביאו לו להכרת אין תווינטח או ובזמן שמרגיש שהוא רע לעשות מעשים דו להשפיע הוא מתחיל תויים תוינתח לקבל חיות וכה שנופל מדרגתו נאבד ממנו החיות Wezert smo Asa ashem. Scheepol, drien twintig, mi madrigato. Ihu, od loro e, edhara, hamiti, scheeslo. Aval, aridei, airidot, firentwintig, scheeslo холь paham وهم وكش ميشمشي غاللو احد ولتמיד شهرات سون لكبل هو 25 را وشلو يمشخ اغرا بنت يمصه شها Va nie HaShem. Kmo Shekatu. Ve lo Osiv od. Lekot et kol chay. Lekabel mimenu. Et hachayut, She yish katora 25. We erbli er blij, soms Misibat de geduša misvat, schikwaargadam niet slaam, iim kool, zorlo, dagkara tara, bekviud. Schloja zor od להשתוקק לשמוע 29 וינתח וקולו של הרע מטעם שהאדם בא לידי צורך שהשם יעזור לו כי רואה עכשיו שאין שום אפשרות מצידו היינו Ni koa smo, mo. Sche shuwa ce hen eenenterta. Beinav. Sche jertselisch bakol. Ella sche pa'am am hu lesoro. Heen lo, 32 sof. We zehu, Hasiba. Shehu niets rachach shav. poruhu, Yazor lo, ladat. De volgende pagina. Pagina Kuf, nun dalet, 154. De eerste regel. Shehayetzer, Shebo. Hu harashelo. We himnia. Shelo juchaliv lavo. Latov va'aoneg. Shebara twee. Habore. Bishwil, viswil, anibraim. Ik heb het nog naar de vorige Lange alinea. De 153, de regel 17. Olefize en volgens dat, probeer letterlijk te vertalen. Want wij moeten uh, de, heilige, de, de zinnen in de heilige taal goed gaan ervaren. Olefize en volgens dat, me evoha, dam ja hollekebed, zorg dat ze waar vandaan kan de mens behoefte eraan ontvangen. Shashem Igalelo dat de schepper hem zou onthullen het hasod dat het geheim zoals boven gezegd 18.9. Lachen nee, Sarihad Damlehad Hil, Baboda. Vandaar dat de mens dient te beginnen met het geestelijke werk. Vulladat, uladat, Shahamekaber Shelo, Ura Shelo. Dat de ontvanger van hem is zijn kwaad. 19. We hoed ze richly roach mischikato, en hij dient te vluchten van zijn macht, van zijn heerschappij over hem. We hoor marschel hoe ossein, alles wat hij doet, hen betorah, zowel in de Torah, we hen betfila, of in zijn gebed. O, twintig, Osegba osegbe of dat hij zich bezighoudt met de voorschriften, hoe tsa dat deel, hij dient te trachten, psha kol eilo apoulot, dat al deze handelingen, ja violo le de twintig zouden hem brengen tot het besef van eigen kwaad zeer, zeer belangrijk wat jullie zeggen. zo dat is geen geestelijke werk, is alleen maar komedie O was manche margische hura en in de tijd wanneer hij voelt dat hij, dat dat, dat dat dat het kwaad is. Schorotzel als op maar simdelas dat hij wenst om dat te doen op willen van het geven hoe hij begint, 22, lekker bij geju hij begint uh, levenskracht te ontvangen, enthousiasme, brandstof in zichzelf, zin, ook als uh, nog veel me madrigato, en wanneer hij valt van zijn trap treden, Nee, maar wanneer wordt, dat die levenskracht in hem uh, telor had, verloren gaat, had. verloren gaat, we zeggen zo alsarshem en dat zelf heeft de schepper gedaan. Shyipold 23 mij dat hij van zijn traptreden zou vallen. Hoe odloro e ed a rahamitie sujeslo so want hij ziet nog niet het kwaad het echte kwaad die in hen is. Avalyaïde jairidoot maar door middel van door de afdalingen 24 sujeslo hoipa aan die hij he steeds heeft. Hoe me ma me hij verzoek de schepper, Sheikh Lilo Achadotami, dat hij hem zou onthullen. Eens en voor altijd, Sharatsonleke Belhu, 25 Ra, dat de wens om te ontvangen is kwaad. We hem lo dat hij niet achteraan, achteraan, achteraan zou moeten lopen, zich daar aangetrokken zou moeten wo, worden, punt zou worden. zou vinden dus, dus, ze hijde door, ze jezlo, dat uh, afdalingen die, die hij he heeft, waarom dat? Dat kwam uit van de Schepper. Moshe zoals geschreven staat, citaat, Velo 26 Josif, on onder Hakot et En ik zal niet meer, niet langer nog blijven slaan. Alles wat leeft, zoals de schepper had gezegd in de Torah, na de zondeval. Na de zondvloed. Punt: weer, mij eta ook om van hem levenskracht te ontvangen, zo Jez, bij Torah, die er is in de Torah en het geestelijke werk. Ik wil even toevoegen, toevoegen, toevoegingje toevoeg, toevoeg, toevoeg, even. Maar als de mens alleen leert de Torah. En. Uh, doet het geestelijke werk. En daar. Um, levenskracht van ontvangt. In de, in de eerste fase van zijn geestelijke werk. Dan. Slaat de schepper hem als het ware. Net zoals bij de, bij de zotvloed Op dat hij. Uiteindelijk zijn eigen kwaad die in hem zit dat die zou hem gaan onderhoog zien. want dat is dan een hogere, veel hogere treden dan een kinderlijke beleving, een religieuze beleving waarvan een mens die alleen maar één lijn heeft aan de mens heet de mens die loopt op twee lijnen, op twee voeten dat is de mens. Links en rechts. weesha so er bli shum chayut dekdusha. En zodat de mens zou blijven zonder, absoluut zonder, leven van het Heilige. Dus, misibat she kwara Omdat, om de reden dat de mens al volmaakt is geworden. in kolat zorg. Met, met al dat. De behoefte. 28 shashem. Zodat so de schepper. Ja zorlo. La karantara. so Zodat de, de schepper hem zou helpen. Om. om uh, het kwaad dat in hem is in de mens. Om dat kwaad in hem, dat in hem is, um, bewustzijn van dat van dat kwaad permanent. Wel lojech zor, wel zor, aadli stokkeg, en dat hij op dat hij niet zo, zo dat hij niet zo terugkeren nogmaals om te verlangen om te luisteren, 29, bekoloos naar de stem van het kwade. Met name Shahadam zorg, aangezien de mens kwam al tot behoefte, noodzaak. Shah ja Yazorlo dat de scheppers hem zouden helpen. Kiro Eachshaw, want hij nu ziet, dertig dat hij absoluut geen mogelijkheid heeft van zijn eigen part, van zijn eigen kant hij noemt mij Dat wil zeggen door zijn eigen kracht. dat lojimatze, imatze, ayitzer, shibolibo, henbeynaaf dat, dat, de, dat Weer het uh, de neiging in zijn hart. dus Een slechte beginsel in zijn hart opnieuw zou aangenaam zijn zou zijn in zijn ogen 21. je het zij mogen dat hij zo weer zou willen willen luisteren naar zijn stem, Hela. Maar dat telkens hij ter keer terug naar het afdwalen van het, van het juiste weg van de juiste weg. Wie ze? Hij los heeft geen einde. 32 na de komma. Wie ze hoe gastiba en dat is de reden. Zo kon het zeggen dat hij dat hij de Heilige gezegende zijn nodig heeft. Zo zorlo dat dat hij hem zou helpen laat dat te weten te komen. De volgende pagina kuf non dalet 154 Tacht de eerste regel. Zo shebo ietsers dat het dat, dat de neiging van zijn hart dat in hem die in hem is, dat het zijn kwad is. We hem niet zal juichen volledig ondanks dat die belemmerd hem dat hij niet kan komen tot het goede en het behagen. shebarat we habore bere beschwelen over die de scheper schip voor de schepselen drie. We zeggen alsjeblieft, harbe hierin doet, die hij deze badam. Reden, dat 3. We zee kiezer en dat is de rede, dat als Adam harbeer jordot dat de mens feile afdalingen heeft. Kialite is dit, want daardoor, met Adam wordt in de in de mens geweven als het ware. Razon, de wens, vier om te verlangen, Sechshem Yazorlo, dat de schepper hem zou helpen, Lehardis, om te voelen, Kiëtzer Levadankura, dat de neiging van het hart van de mens is slecht. Kijk hoe geweldig het is dat wat Hij ons vertelt dat de hele voorbereiding voor het ontvangen van de Torah is dat de mens dient um, vooruit te gaan in zijn geestelijke ontwikkeling totdat hij daadwerkelijk zou ervaren geen spelen, maar ervaren dat de neiging van zijn hart slecht is alleen dan kan iemand überhaupt iets doen aan zijn geestelijke werk dat is, dat is eigenlijk de voorwaarde om, om te doen aan, voor aan Kabbalah als de mens eigenlijk um, wil en wenst om de waarheid onder ogen te zien anders laat hem alleen maar religieus blijven comedy spelen hij ja, is nog niet, hij is nog kind vijf ובאמור נבין מה ששאלנו אנ מה הוא הגחנה לקבלת התורה ועד שובה היא זס יצר הרה כי בזמן שגעדם יודה שיש לו רה לאחר שעשם הודיע לא חנל זה איפה נולד עכשיו בעדם צורך חדש היינו איך לנצח אותו וזה יוכל ליגיות רק על ידי אחת תורה כמו שאמרו חזל ברתי יצררה ברתי תורה תבלי וזה 9. Achana, Hagana. Le de Torah. Zo te merken. la Torah. Ze Nikra. Achana le Kabbalah de Torah. Hier schreef hij een geweldige ding. Wat eigenlijk. De quintessentie is. Van dit artikel. En überhaupt van. Het concept van het ontvangen van de Torah. De Torah was gegeven. Enkele duizenden jaren geleden en is de Torah ontvangen? Is de Torah ook ontvangen door, de eid, door het uitverkoren volk? Het is nog steeds een geschenk. Het is nog steeds, zij blijven nog steeds bij Matan, matan Torah, bij het schenken van Torah. Want schenken van Torah, we hebben gezien, dat was met geweld als het ware, de schepper, de schepper zei tegen het volk, ja of niet Je, nee, dan worden jullie begraven onder, onder deze berg zo so, dat is absoluut geestelijk op die manier moet een mens zichzelf zien dat hij nog dat hij absoluut niet in staat is om iets te ontvangen van het geestelijke maar hij moet er mee eraan doen, hij moet zeggen na 7 isma. Wij zullen doen en dan zullen wij begrijpen. Begrijpen al later is het ontvangen van het Torah. En men kan Torah niet ontvangen alvorens men in zichzelf bewust wordt en van, van boven het bewustzijn ontvangt dat van zijn eigen kwaad. En dat is de voorbereiding. Dus probeer nu in die paar dagen die nog overgebleven zijn tot het feest Shavuot, tot de welwillend moment om de Torah te ontvangen bewust worden nogmaals en dieper van je eigen kwaad dat is, is will, de voorbereiding dat is wat de schepper wil en dan zal je ontvangen de Torah en zo so telkens elk jaar dieper en naar dichter bij onze vervulling bij jouw eigen vervulling 5 Uwa, moer, na, En in datgene wat gezegd is, zullen wij begrijpen, Maar shesha, arno, wat hebben wij, gevraagd hebben. Ma, huwa, chana, le torah. Wat is dan de voorbereiding voor het ontvangen van de torah? Punt. Wat, shuwa, hier, in het antwoord is, zes, jeetser, hara. Het slechte beginsel. Dat is de voorbereiding voor het ontvangen van de Torah, want we moeten eerst Kelim hebben. En dan daarin kunnen we licht ontvangen. ki was mijn toevoeging was. En nu staan we in de tekst. zes na de komma, is de komma. Kie was maat, Shahadam, want in de tijd wanneer de mens weet. Dat hij het kwade heeft. We zijn voor de charge ashemodiaal gaan. En dat is pas wanneer de schepper uh, bericht hem daarover, zoals boven gezegd werd. Zeg van Lada gescheaf Badam, Zorgadas wordt bij de mens op nieuw, uh, nieuwe behoeften ontstaan, hij Echt niet zeehut, dat wil zeggen, hoe overwinnen hem? Dat is slecht begrip. We zeehut, rak, aleidei, ach, Torah. En dat kan alleen maar, de overwinning kan alleen maar door Torah plaatsvinden. Kmosham Ruchazal, zoals de wijzen plachten te zeggen. Citaat, Barati Jezerara, Barati Torah Tevlin. Ik schip het slechte beginsel, ik schiep ook Torah om hem uh, als medicijn, als we zeggen. We zeggen hoe 9 Hachanale Kabbalah Torah, en dat is de voorbereiding voor het ontvangen van de Torah, Zotomere. Dat wil zeggen, de Torah, nu is het vet gedrukt. Atzorach de Torah, de noodzaak, de behoefte, liever het zeggen. Voor de Torah, Zenikra, dat heet Achanale Kabbalat 10 adora. Dat heet voorbereiding voor het ontvangen van de Torah. We moeten de Torah nodig hebben, dan zullen we die ontvangen. 11. Owaze na vin maashisha alnu mahu hapirush maashika tuv vayeredashem alhar sinai el twalif roshahar en daarin zullen we begrijpen wat we hebben gevraagd in het begin van het artikel mahu hapirush wat is de betekenis? Maar, schrik het van wat geschreven staat, citaat, van Jeret Hashem, Adahar Sinai, en Hawaii dalde af naar de berg Sinai, el twaalf roshahar naar de top, top van de berg dertien. Maar, hoe roshahar Umasha Yahlomar al Zehirida haboret Haboretput Yaduha Fertin. Sheruchaniyut Mekabel Shem Lefi Hapula Kmo Shikatuv Etzel im hamalach Shamar Lama al lishmi Ela lefiga pijula Lemashal Malach aholech lirpot Nikra Zestin Malach rifael Vachadome Ochmochen hakadosh barogu Bazman shihu sholeh Rifua leadam זה יפנטין נקרא השם רופא חולים ולפי גנל שהקדוש ברגו צריך לגלות לאדם שיצר לב אחתין האדם רע זה מכונה שהקדוש ברגו בגללה האדם באיזה מצב של ירידה האדם Nijhantin, nee no ladde. Ra, mineurav hainu, Meyom Shinulad, lad. Hakados nikra al shem. Hapu Shemar el Adam et Matsava irida Nikra. Vaeretashem el har sinai. Erg fijn is wat weet je, veel van Talmud doet er niet toe, stap voor stap, op die manier leren we ook Talmud, en alles leren we dat in de Kabbalah zelf 13 Mahur roshahar? die gaat nu ons dat vraag, we gaan dit vraag nu behandelen Mahur roshahar? wat is de top van de berg omasha'yach lomar Alze Jirida lege bij En wat valt het nu te zeggen? Uh, welke betrekking heeft het dan voor de, op de, erop om te zeggen over dat, over de, over dat uh, het woord Jirida afdalen ten aanzien van de schepper? Het is bekend, 14. Shiru han yut me kerpel schem lefiga puula. belangrijk kijken van principe. Goed luisteren. Het is bekend, 14. Sche het geestelijke, Ontvangt de naam volgens inhandeling, volgens de handeling. Dus naar de handeling. Zoals de handeling is mijn toevoeging. Naar de handeling. Naar de geestelijke handeling. Wordt ook de naam gegeven. Katoof, manuach, im zoals geschreven staat in de Torah. In, over over Manoach. aan Manoog en zijn vrouw verscheen, de engel, ik zal het verhaal niet hier vertellen, maar, en Manoog vroeg hem, en die kwam met een bericht van boven, dat hun dat een zoon aan hen geboren zou worden, et cetera, et cetera, met, met een boodschap, en hij vroeg dan, Manoachem naar zijn naam. 15 Lamati me die schalle en De engel die zei hem waarom zal je vragen naar mijn naam? Hij maar het is volgens de handeling naar de handeling, zo ook de naam le marshal bijvoorbeeld malach hacholeg liripaot pot, nikra zestien, malach rifa'el, dus de engel, was de kracht de kracht van, van de geestelijke kracht van boven dus heet, heet engel dus de engel die gaat om de Genezen die heet 16 engel Raphaël van het woord refua zonder Hebreeuws kunnen we hier absoluut niets begrijpen dus refua uh, Lirpot zit het dus de stam zit resh pe uh, resh pe alef en zo so ook de dat is, dat is dan de grond, de grond met de grond van genezen zo so, ook de engel die heet Refa is, is, is dat komt van het genezen en Kel is, is afgeleid van de naam van de schepper dus de engel die komt met een boodschap van de schepper om ja, dat is, Kel is dan de naam van de schepper, die gezet is. En die komt dan om te genezen. Dus de handeling is refua of Leerpot, En vandaar ook de naam van de, van de engel is ook, komt van dezelfde, heeft dezelfde grondbetekenis, van genezen. We gaan door mij enzovoort. Och mök ena kadosh barahu bezmanšighu sholej khrefu refuda. Da, me ok de heilek het ziekend is hij in de tijd wanneer hij zend genezing aan de mens, zei want jin Hashem rofe cholim hawaye di geneist de ziekend. Olufia Naal, en volgens dat boven datgene wat boven gezegd werd, Shah Kadosh Barohood, Sarich Legalotla Adam, dat de Heilige gezegend is, hij dient aan de mens te onthullen, Shah Yetzer Adam, 18 Ra, dat de neiging van het hart van de mens slecht is, de dat heet, Shulchan Aruch beruht Adam dat de heilige gezegend is, he, onthult aan de mens, bij deze maatsaf, scherjirida Adam dolad, in welke toestand van afdalen de mens negentien geboren is. Kmochekatuv zoals geschreven staat, citaat, Raminu raaf slecht vanaf zijn jeugd. Heino, dat wil zeggen dat wil zeggen van de dag wanneer hij geboren werd zie je dat, duidelijk staat het hier hij geeft ons duidelijk te kennen want wij dit, vroeger zouden wij eerder zouden wij bij deze les zelfs zouden wij denken van Uraf van vanaf zijn jeugd zouden wij denken maar niet van de geboorte maar hier zegt hij nou expliciet dat wil zeggen nieuwschadelad van de dag van zijn van de dag dat hij geboren werd. Ha kadosh barugu nikra alshem apula. De heilige gezegend is hij heet naar de handeling 20 naar de komer Shemar eladam dan dat hij laat zien aan de mens. Het matzav yiradashibu de toestand van zijn afdaling Nikra en dat heet, Dwa het Hashem, El Harsinai. Sinai, en de heilige en de Hawaia, daalde af naar de berg Sinai. Duidelijk, hè? Alles naar de handeling. Dus als de schepper wil laten zien aan de mens dat hij ook afgedaald is, dat dan moet hij ook, dan komt je ook, zal, gaat hij ook afdalen naar de berg Sinai, om het te tonen, te laten zien dat het zo is, dan kan je dat ook de mens kan dat ook dat zien. Zo so net als met, met alle andere handelingen die hij verricht. Probeer er te werken. Duidelijk. de handeling moet overeenkomen met de naam en omgekeerd. 21. Alno moet ze im kan bakatu snij lishonot etzel Hashem, katuf, Vajeret Hashem, Al-Har, 22, Sinai, El-Roshahar. 21. Wij vinden hier in de, in de schrift, in de geschrift, of in de vers kunnen we zeggen beter, twee, twee, twee uitdrukkingen. 1. E, alf, etzel HaShem katuf, bij de schepper is het geschreven, al HaShem Har Sinai en Hawaia dalde af, naar de berg Sinai, 22, el Rosh, aha. naar de top van de berg, 23. Oleg Am bij HaAm katuf, en ten aanzien van, van het volk is het geschreven, het jazwuh, haar en en en zij laat zij staan en zij stonden uh, op de uh, op de bodem bij de, voeten van, bij de voeten van de berg en hij en zij stelden zich op, beter te zeggen, bij de voeten van de berg, bij het voetstuk van de berg, punt, we zijn regim maze 24 hahar, en we dienen te begrijpen, wat is, 24 hahar, de berg, punt, in hij, haar, En hier, hier heb ik nog niet gelezen. 24 na het punt. Wanneer hij haar humiliert, zon hier hoor je hem. hoe? Adam? shekol Adam? Nee. Wij hoe? Sechel Adam? ובאשיך זה הכתוב. ומשהו משתחל, 25 אני קרה, וקוה, יחול אחר כח ליד פסחית בפואל, ממש, ולפי זה יחולים לفارש. Vaaier het zesentwintig Hashem al sinai. En Shihu haar. Sche hu hu hu Klomar hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu 28 Lahem lagem vakoech hainu Varosha shahar acharkach ma Haya vakoech mit pashet acharkach ba Hier is het ook kabbalistisch absoluut uh, iets wat hij ons vertelt. Um, probeer het. We gaan dat hier ga ik eerst het vertalen en dan kijk we verder wat. Probeer ook daaraan weer te werken dat ik het niet is alles even uitkouw want dat werkt niet 23, bet en de tweede manier, tweede uitdrukking bij haar amkatof en ten aanzien van het volk is geschreven weet jatswo, wat bet dit haar en zij stellen zich op uh, bij het voetstuk van de berg, punt, wat regimelig hadden, maar ze haar en we dienen te begrijpen wat is ha, haar? Kijk naar het woord, begrijp het eerste woord van de regel 24. Ha, haar. De, de eerste hij is de, als, als uh, bepaalde lidwoord in de bruis. En haar is, is berg. Kijk naar dit woord. Zonder de breus te een beetje te kunnen lezen, te kunnen. Uh, uh, schriftelijk, dan hoef je niet te, te, te, te, te spreken zelf. Kunnen, kan men het absoluut geen smaak vinden in wat het hier staat? Goed kijken daarom. Dat is geweldig, dat, geweldig dat wij toch wel kunnen dingen zien in de taal zelf, in de hele taal zelf. 24 Hahar, zie je dat? Dat is de berg. Hier, nee zegt, na nee, het nee, zie hier, haar, hoe, milasson, Har hurim, haar, de berg, berg, komt van het woord, har hurim, hier, hurim, het is een beetje dubbele, dubbele van haar, Har, haar, hier, hurim. En hier, hurim betekent overpeenzingen, vaak met negatieve, negatieve bijbetekenis, overpeenzingen ook over uh, de eerste beginselen, het geloof, etc et over het bestaan, Over het bestaan, over het bestaan van de schepper, etcetera, cetera, weet wordt Hierhorim heet het. So, hoe, zegel haar dat dat is het intellect van de, van de mens. Het verstand, intellect van de mens om aardig hoe vaak zegel en datgene wat in het in het, in het, in het verstand is in het intellect 25. Hani krava koer dat heet poten potentie in potentie in kracht. Ja hoe lang er kalf leeft pas het bij dat kan vervolgens verspreid wor verspreid worden uh, in Daad, echt in daad. Ik voeg het toe eerst. Net zoals bij, bij elke partsoef waar in het hoofd komt het licht, aankomende licht, die slaat tegen de p, tegen de massach in de, in, de, in de p, en dat is dan in het hoofd, dat is net als zegel, net als verstand. En dan kan die dan verspreid worden in het lichaam van de partsoef, in de zeven onderste sferen. Olufize, Jeholim de Fareshen, volgens dat kunnen wij uitleggen, Sita Advajere, 26 Hashem, Har Sinai, Rosha Har, en de Hawaïa, en Hawaïa dalde af naar de berg Sinai, naar de top van de berg, dat kunnen we nu verklaren, zegt hij. Shihu, Amah dat het de Gedachte is. Waar is zeker Shalladam en het verstand van de mens of intellect? Kom maar, dat wil zeggen, 27, Shashem Hodija, de Aam, dat de schepper Hawaïa beken, beken, maakte bekend aan, de hele, aan het hele volk, Shalladou, Kijezeralefa Adam, Ra, Minuraf, dat. Zij zouden te weten komen dat de neging van het hart van de mens is slecht vanuit zijn jeugd dus het was geweldige onthulling op mijn, mijn toevoeging op de berg dat dat kwamen zij te weten en niet zoals men dat zoals zij dat meen het merendeel daarvan dat zij goed zijn. Want dan vervullen zij het scheppingsplan niet. En het voorschrift van de schepper niet. Want het voorschrift is dat de mens moet eerst zijn eigen kwaad onder ogen krijgen. En dan kan die de Torah ontvangen. En daarom de Torah is nog niet ontvangen. Ule achar shem Godia en nadat Havaya heeft bekendgemaakt aan hen 28 Makor in potentie in, in de kracht qua kracht, hainu Barosha Hart dat wil zeggen in het aan de top van de berg Acharkach, maar Hayavakoyach met behulp van Acharkach bepaald vervolgens datgene wat was in kracht, potentieel verspreidt zich vervolgens in dad net zoals bij elk naikana 29 om isum ze ba ha amli day hargasha babu al mar, hier gishu achshab etat zorech dertach letora kanal. khanal barati jezerara בראתי תורת אבלין ואמרו עכשיו על ידי אין הדרדח הרגשה ופועל שהם נאלצים נלצ, לקבל את התורת Hij nu een bechira. die rauw. Iem twee inderda hikablo etatora. Ik jelahem tope oneg. We imlav tehe kwurat hem. 29. Om ze Baha Amle Dehar Gashapo Po'al. En daardoor kwam het volk tot het gevoel in dat. Dus dat werd verspreid naar hen toe, deze kennis. We kolam hier Gisho En allemaal voelden zij nieuw. Het had zorg, letora. De noodzaak voor de Torah. Zoals so boven gezegd werd. Want zij hadden eerst mijn toevoeging absoluut geen noodzaak daaraan. En nu voelden ze wel de noodzaak. O, Barati, Barati, Etzer, Hara. Barati, Torah, Tablin. Ik, ik schiep het slechte beginsel. Ik schip ook de Torah als, als remedie daarvoor. Waarom, broer, ach, en Ze zeiden nu. Al idee, eenentwintig, eenentwintig, de hargeshabe, netslim, door middel van het, van het gevoel, in dat, dat zij gereed zijn om Torah te ontvangen. Hij 1 een begira dat dit, dat wil zeggen dat dit geen, dat dit dat zij tevreden dus, zijn, dat zij uh, verheugen zich om de Torah te ontvangen. Heino en Gira, dat is dus geen geen vrije keuze. Gira want zij zagen in 32 ik eta Torah, dat indien zij de Torah zouden ontvangen, je hele hem toven onig, dan zouden zij het goede en het behagen ontvangen. We hem en indien niet, hier zou dan voor hen hun graffen zullen zijn. Begraven zouden zij zijn hier. Duidelijk, want zij zeggen dat nee, dan zouden zij niets van het goede kunnen ontvangen en dat is net als begraven te hoor. Pagina Couf Nun Hey 155. Punt 1. Klam im over haar eh over haar moeder Lefares Weyere אל רושא אגר זאת אומרת תוי שלאחר שהשם הודיע להם באגר היינו באסיכר שירה הוא יצר לב האדם וחבר דרי זה נקבע במוחם Hay no ba ma khava va sekhil shalaham takef ze ba ust bakhol ze fir veyt yasvu bayta klomar kvar pa kvar pa'am Alehem etha-yerida Shehaya bahar Fajf amdu Betakhtita har Shekvar shalat aleihem Etha-yerida anal Eyn zeggen. Dat als en uh, in datgene wat gezegd is, valt het uh, uit te leggen, citaat, Waere het Hashem, El Roosha haar, en, en Hawaïa daalde af naar de berg, naar de top van de berg, zo toomeer dat wil we'll zeggen, twee, Shulachar Shashem Hodila en de dat Nadat Hawaia maakte bekend aan hen op de berg, hij dat dat wil zeggen bij haar zegel, in het verstand, dus verstandelijk, in het hoogte, Sharahu jezer adam dat de, de neiging van het hart van de mens slecht was, slecht is. Ook waar ze drie Nikbaben bij en dat is al uh, ingezeteld is al vastgesteld is sorry vastgesteld is in hun hersenen, hij noemt zeker Dat wil zeggen in hun, in hun gedachten en in hun verstand tegen paal bekoel. Direct kwam dit in daad in alles wezenlijke toe en dat is wat geschreven staat vier. Weet jij? Zwo betachtide haar en zij stelden zich op in op op bij het voetstuk van de berg. maar, dat wil zeggen. Kwam bij hem ete jeredasha haar er kwam bij, bij hen al, um, over hen al, de afdaling, afdaling, die was, op de berg, op de berg, vijf. We hem amdu, bedacht hij haar, en hij stonden, zij stonden um, bij de voetstuk van de, van de berg. Ze kwamen ze liggen, en ze hierin daar dat um, er heerste al over hen de afdaling zoals boven gezegd werd dus eerst in het hoofd hadden zij dan geleerd de schepper heeft de boodschap gebracht dat zij dat het geheim aan hen vertelde kijk nou hoe geweldig het is het geheim vertelde hij aan hen dat het hart, dat de neiging van het hart van een mens is kwaad slecht en dat bracht hem naar beneden dat wat hij vertelt, als het ware tot hen verstand dat hen intellectuele hoofd, hoofd dus laten we zeggen, kabbalistische drie, drie hogere sfeerot eerste sfeerot en dan werd verspreid dat naar beneden naar hen en dan voelde ze zich dan aan de voeten van de berg en ze voelde, voelde zich daarmee wordt gezegd dat zij naar beneden afdaalden dus naar beneden betekent dat zij nu de plaats in zichzelf maakten door, deze, door dat bewustzijn, door deze bewustwording dat ze kwaad, dat, de mens, dat het hart van de mens kwaad is uh, van hun geboorte en daardoor kwamen zij in afdelende toestand, kregen ze de, de uh, behoefte aan de Torah maar ze zagen dat zonder die Torah worden ze hier begraven zouden zij niet meer terug kunnen uh, uit kunnen komen van deze uh, afdaling dat was een geweldige ook in levende leven was het een geweldige ervaring waardoor pas, ook in de eeuw wij leren alles in één mens als de mens, zodra de mens dat ervaart dat die echt van top tot teen dat, dat bewust daar bewust van zal worden dan krijgt hij dan de Redding. De Torah zal hem dan redden. En zal dan echt de middel, het middel zijn om hem te redden van het slecht van, het van zijn slechte beginselen. Zes. Neemt ze ze Kafalehem har kaditit. Schenen ohu. Hijreda. Vahejija zeven. Schekiblu Bahar. Hainu. Vamachashawa. Paamalehem. Vahejah shav. Muhrach. Lekabel. Ha'Torah, Mishum sheze ha'har, ha'inu ha'yerida hanal, go'ren zorach lekabalat, Ha'Torah, birdei sheikablu leitkaber al hara shebeliba. Zes we nim d'zalif we vinden dus volgens dat. Vreemdjaan dat het aspect, citat, kafale hem haar kibititit, hij betekte over hen de berg, scholzen, bak. Vreemdjaan, dat het de zinder van is, hij het afdalen zeven, wahaij en uh, het kenbaar maken, Sri Kablooba, Sri Tiblooba haar, en de kennis die aan hen gegeven werd, die zij ontvingen op de berg, Haino Bamachashawa, dat wil zeggen, in hun gedachten, het sloeg over hen. Shehaya Shav Mochrach, that uh, that new was it. zakelijk Acht, like a Torah om um, Torah te ontvangen. Mishrom Shzehar, omdat deze berg, hij dat wil zeggen, hanal, dat wil zeggen dat de afdeling. Zoals boven gezegd is. Gorem heeft hen veroorzaakt. Zorg. Behoefte. Lekebala. Negen het tora Voor het ontvangen van de Torah. deze yuchlulit gaber al velibam. Op dat zij zouden kunnen overwinnen. Over het kwaad in hun harten. tin. Ve ye hapirush sitat kapalehem ma haya hasiba sheachshavem muhrachim elof lekabe ve elahhem shum etzacheret tzrihim lomar gahar klomar 12 haydi במחשבה וסכל שהם נמצאים במצב של ירידה כי יש דרטין להם רע בלב זה דומה לגיטית שהכוונה שהוא על דרך הכפייה ואין להם פרטין ברירה וזה נקרא בתחתית שההר שלעת עליהם Protein. we hear Pirush and then the eykulach of Zalzayin bedekte bedekte over hen bedekte hen ma haya was the reden, she achshab hem mokrakim lekabel het Torah that knew they Genoodzaakt zijn om de Torah 11 te ontvangen. We hebben Eilahem zagen en die hebben niets anders en ze, ze kunnen er niets anders doen. Schrijf regim Lomar, Hahar. Dan dienen wij te zeggen: De berg, Lomar. Dus Hahar, dat woord Hahar. Zie je, herinner je nog dat de betekenis, nog de andere betekenis daarvan? maar, dat wil zeggen. Wij hebben de kennis, die bloemen ze die in de gedachte en in het verstand, dat ze zich in de toestand van het vallen. Kies, vert, omdat ze hebben 13. Het kwaad in hun hart. We zetten om elligeert dit, en dat lijkt op een bak dat van boven bedekt, daarmee we van boven bedekt. Een soort koepel. Zakawana, waarvan de betekenis is. Zogu Ailderehakvija, dat dit door. door. Uh, door uh, gedwongen door dwang wordt gedaan We enigen hem prira en deze hebben geen vrije keuze we zijn ikra en dat heet betachtit shahar shalat alaikum dat heet en dat heet wat het staat geschreven in de Torah betachtit uh, aan de voet aan de uh, aan het voetstuk van de berg dat de berg uh, heerste over hen so zoals boven gezegd vijftien ulefizeh yeshlish ol mahu hapirush charidei nes shehaya bapurim darshu chazal zestin kajmu vekeblum 15. en volgens dat, kunnen uh, wij uh, vragen: valt er te, te vragen, Mawawapiruz, wat betekent dat? Dat door middel van het wonder, dat plaatsvond op Purim, op, de fe op het feest Purim herinner je nog van Esther en Mordechai daar schoegen zij dat de wijzen interpreteerden dat 16 en zij hebben dat uitgevoerd en zij voerden dat uit en zij ontvingen want ook daar oké okay, we gaan we even kijken wat hij ons vertelt en zij ontvingen ook de Torah eigenlijk zij ontvingen ook de Torah in de tijd van Purim opnieuw in, in het gebeuren van het poring, door het gebeuren van het poring ook daar was als het ware gedwongen ja, Torah ontvangen of anders worden jullie allemaal door het toedoen van Aman en de zijn uh, uitgeroeid zeventien Sha'at kan baonis Omikan ik kan vehala bratson. We zelen schono. Amar rabba 18. hador, pi hen had door. Kiblo huw. We mea heshverosh. Dichtief. rashi. Mea havata Shena salahem. Het is niet eenvoudig artikel is het hier, en ik wil hem ook niet uitkouwen. Telkens veel volgend jaar weer herhalen dat. Kijk nou wat hier staat geschreven in deze alinea nieuw, korte alinea in drie regels nieuw. Zeer belangrijk. Sommige dingen kunnen dat als het ware even er doorheen lopen, maar sommige zijn zeer, zeer belangrijk. Kijk nou wat er staat hier. 17, over de Purim, ja. Ook op de Purim was, Purim was de Torah ontvangen. Ook, ja, op de Purim. Herinnert u nog? Toen Haman wilde het Joodse volk uitroeien. En toen door wonder gebeurde het. En toen was een grote vreugde voor altijd. En ze ontvingen toen de Torah. Ook na, nou, ik, ik, ik ga even toevoegen daarbij. Ook na de Tweede Oorlog, Wereldoorlog, hier, ook, keerde men terug naar de Torah. Niet religieus te zijn, dus dat is niet belangrijk, maar wel keerde men wel terug naar de Torah. Enorm, enorm, enorm, veel, vele keerde terug naar de Torah, en serieus, en niet, en niet een kinderspel, niet geen comedie. Kijk nou wat hij eens verteld hier, hier is een enorme geheim. Shaat kan bij dat tot nu was het dwangmatig. Net zoals bij het ontvangen van de Torah op Sinai. Zo was het ook dwangmatig, dwangmatig gebeurde dan ook bij Purim. Niemand had interesse nog voor de Torah. Dan moest het allemaal op die manier gebeuren. Dat ze weer terug zou keren naar de Torah. Hij zegt zo, kijk nou wat staat hier, 17. Sha'at kan, behalve dat tot nu toe, was het gedwongen om ik kan waar het en vanaf nu en verder, met door de wens, dus gewenst. We zullen zo nog, en dat is wat staat in het, in het traktaat Shabbat van het Talmud. Citaat: Amar, Rava, Ravasei, de grote Ravasei. Achten afalpi gen hador bij bimei Achashveres. Hij zegt toch de generatie dus van Purim, van het feest Purim, van het, van het gebeuren van de Purim, zij ontvangen zij ontfangen dat de Torah in de dagen van Achashveres, van de koning Achashveres. Started, want dit is geschreven staat: Kaimu, Bekeblu, Ayudim, staat het, want ze vervulden dat en ze ontvingen, en Joden hebben vervulden en ontvingen de Torah. Negatief. Operesh Rashi, en kijk nou wat Rashi zegt. En Rashi ontvingen interpreteerde dat wat zij hebben ontvangen daar, tijdens de Purim mehavad hanes, dat zij ontvingen toen de Torah, zegt hij ons en nu, nu geef ik hen zijn woorden uit het lief uit, uit het liefhebben van de wonder zij hadden het wonder dat aan hen gebeurde hadden zij lief en door dit wonder dat wonder wat aan hen gebeurde, ontvingen ze dat door de, de Torah. Dus, het is nog geen grote zaak, is, omdat als er wonder aan jou gebeurt, dan ga je dat door de Torah ontvangen. Twintig. We zijn, Jesu daar iets. Kumoshe katuba bagdama letas. Sche jes ahawa 21 hat lujabedavar. Sche mechamat hata U sche margis batora. U mit zwot. U mekejamam. We jes 22 bedarga joterg hij krachtig was, zei Natloja besumde waar. Mehamat, Hanes, kibbouleihem, lekayem, Torah met zod Davar. Dus wat hij zei ook de rashi wat we hebben net gezegd, dat zei hij dat zei ontvingen dan de Torah door de Nes, door door het wonder. Dus dat betekent ook, dat betekent dan, kan ook betekenen boven hun verstand. Kijk nou wat er staat hier nu verder. De laatste alinea van dit artikel. We zijn Yeshle Tarets, en dat dient men te leggen. Kmoshe Katubak Dama de Letas. Zoals geschreven staat in de inleiding tot Talmud Esras virot van Yehuda Aschlak. Zitat. Citaat: yeshaha aghava en het winde ha dat er bestaat liefde die gebonden is aan het object van de liefde. She Mechamata Tanukum, anukum she margish vatora om mitzvot dat vanwege de aangenaamheden Van, vanwege het, het behagen die, me, die hij voelt in de Torah en voor, in de voorschriften vervult hij zij bij Jer ja, 22 en bestaat ook uh, liefde die in een grotere in een, in een, in een, in een veel grotere traptreden is Hanikra, die heet Ahavashay Natho Yabashom, Liefde die absoluut niet gebonden is aan het object van de liefde. Elamechamaat 23, haneski die hem, Maar vanwege het wonder ontvingen zij uh, haar over zichzelf. Of legde zij zichzelf dat op als het ware. Leek Torah met zodan om de Torah en de voorschriften zonder, en zonder iets te vervullen. Dat is de ware liefde. Op die manier kunnen wij pas. Wanneer kunnen wij dan de Torah ontvangen, zonder op de manier dat het niet gebonden als liefde die niet gebonden is aan het object van de liefde pas wanneer wij de goede voorbereiding kunnen treffen voor het ontvangen van de Torah en die voorbereiding is uh, het werk aan zichzelf te doen om eerst te te aanvaarden datgene het neerdalen van de schepper op de berg Sinai dat wil zeggen waarbij men tot bewustzijn komt van het, het geheim dat de neiging van het hart van de mens is kwaad, slecht van zijn jeugd. Want dat is het eerste wat de schepper bracht bij zijn afdaling op de berg Sinai, op de top, naar de top van de berg Sinai, om het volk ervan te doordringen. En daarop kregen ze behoefte aan de Torah. En daardoor konden ze de Torah ontvangen. En dat wordt ons gegeven om elk jaar opnieuw die pogingen weer te doen. En steeds meer en dieper de Torah te ontvangen. En alleen maar wanneer wij ons tot bewustzijn komen. Eerst voorbereidingen treffen voor deze dag van het ontvangen van de Torah. Uh, elke jaar. En daardoor, daarvoor ook, tellen wij ook zeven maal zeven. Zeven weken tellen wij dan zeven maal per week die dagen van Omer Om daarmee ook um, en met alle bescheidenheid, en met alle ehm. Um, uh, Erbij horende uh, um, uitingen van die bescheidingen. Men luistert niet naar de muziek, andere dingen om zichzelf om weer. Waarvoor is dat allemaal? Om die tekort, dat tekort te creëren. Om tot bewustzijn te, ko bewustzijn te komen van uh, eigen kwaad. Om op die manier de kilim voor te bereiden die leeg maken voor de schepper om op die dag van het schenken van het tora, de Torah de Torah te ontvangen